Zo. So. Uh, de derde helft als je in suites telt. Dit is de derde suite, nu weer in majeur. In C-majeur zelf. En dat is de toonsoort die componisten gebruiken als... Uh, ja, ...vreugde willen uiten. Um, overigens, Bach heeft zes suites geschreven voor Serro. En de eerste drie worden zo'n beetje gezien als de eerste helft van het leven. De laatste drie als de tweede helft. Ik ben recent verjaard. Um, en ik ben blij dat ik nog op de eerste helft zit. Dat is het idee in ieder geval. Um, en, maar wat ik wel merk is... De leeftijd waar ik nu gekomen ben... Dat je ziet van... Oh, het leven brengt wel heel veel avontuur. Mooie dingen. Moeilijke dingen. Um, dingen die ik nog steeds niet begrijp. Maar wat er wel mee gepaard gaat, is hoe meer je meemaakt, althans, zo is het voor mij, hoe meer verhalen er zijn, hoe meer ervaring, en ook hoe meer zelfzekerheid, maar die echte, niet die van er staat een spotlight op en kijk mij nu, maar gewoon van, ik denk eigenlijk dat, zoals, zoals ik dit leven aan het lijden ben, dat dat best oké okay is. ...en dat het oké okay is om dat met elkaar te delen. Dus ik ben oprecht blij dat we hier... ...in intieme, hele intieme sfeer... ...met elkaar ja, muziek maken. Want het is één ding om het te spelen. De sfeer creëren, dat doen we samen. Dus nu, de derde suite. Overigens, het geluid is iets zachter gezet... ...voor degenen die dicht bij de speakers zitten. En we gaan ons experiment op het eind nog even akoestisch spelen, zonder versterking om te zien hoe het in de kerk klinkt. Maar ik weet al, er is wat concurrentie anders van het licht en de koelkast en dat soort dingen. Vandaar dat het ook versterkt is geweest nu. En ik ben Gert-Jan ook heel erg dankbaar voor de techniek. Merci. Suite nummer drie. Mm-hmm. Thank you. Amen. Yeah. Amen. Mm -hmm. Thank you. Thank <laughs> you. Thank you. 16 echt beslist dat van ja die cello dat past wel echt bij me was dat toch niet het enige en dat is het leven toch ook je blijft ontdekken je blijft op avontuur gaan en mijn vader noemde het een vloek die zei Brendan jij kunt je ja, alles waar je je interesseert dat zou je kunnen en dat is een vloek daar ben ik het niet mee eens gewoon tijd nodig en de keuze kunnen maken inderdaad, van hé, hey, dat ga ik doen. Nu is niet altijd alles een keuze. Zo ben ik, bijna per ongeluk, bijna 15 jaar geleden dirigent geworden van een zeemannenkoor. En ik was in Amsterdam en ik dacht, ja, ik moet de buurt toch een beetje leren kennen. En toen iemand die ik tegenkwam bleek de oprichter van het Nieuwendammer Dammer Chantykoor te zijn. En hij vroeg, ken jij niet een dirigent die dat nog kan doen? Zelf, ik ken vooral orkestdirigenten, dat heb ik ook zelf geleerd. En ik kon maar niet op mensen komen. En degene die dacht die het misschien leuk zou vinden, die hadden het al veel te druk. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon een keertje mee repeteren. En ik kwam daar in de krochten van de Nieuwe Dammerdijk aan de achterkant in een zelfgemaakt barretje terecht. Waar allemaal dikke bierbuigen naast elkaar stonden van... Nee, nee, nee. Er zijn er misschien een paar in de zaal. Niet alleen maar dikke bierbuiken, ook bescheiden bierbuiken. Heen en weer te wiegen op liedjes zoals uh, het kleine café aan de haven. Of de Amsterdamse grachten. En het was, me, het was me een partijtje gezellig. Dus na een kwartier keek ik de oprichter aan en zei, weet je wat? Ik doe het wel. Ik dacht eventjes, maar ik doe het nog steeds. En een van mijn lievelingsliedjes komt waar mijn roots ook liggen, uit Antwerpen. En dat heet De Lichtjes van de Schelde. En ik vind het zo'n prachtig van een afscheidslied omdat het ook gaat over elkaar weerzien. En omdat het ook wel weergeeft hoe groot de ego's van de Antwerpenaren zijn. Wij dachten ooit dat we een wereldstad waren. Nee, men denkt daar nog steeds dat dat zo is. En met een dikke knipoog is het wel een mooie ode aan het leven, het reizen, het leren en vooral zingen. Met de cello, is een, ja, het zit voor me. En het is een verlenging van mezelf, maar zingen is toch echt het dichtst bij dat je kunt komen. Dus ik hoop dat jullie van dit Antwerpse liedje mee kunnen genieten. Brennen, gaat het akoestisch? Nog niet. je aan de kaai wilt staan, zie ik de lichtjes van de Schelde. Het is of ik in je ogen kijk, die zo heel veel liefst vertellen. Dan ben ik als een prins zo rijk. De tijd zit erop. En we varen naar huis. Het duurt nog maar enkele weken. Een paar keer op wacht. En dan kom ik weer thuis. Dan zullen welke we ander weer spreken. Dus dit is de laatste brief die ik u schrijf. Kijk s'avonds maar goed in de krant. Dan weet je precies waar ik ben en ik blijf.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 van de schelde, het is of ik in je ogen kijk Die zo heel veel lies vertellen Dan ben ik als een prins zo red. Je weet wel, mijn schat, dat ik veel van je hou Dat hoef ik je niet te verklaren een zeeman is zot van zijn kinderen en vrouw. Maar toch moet hem altijd weer varen. En heeft soms de zee iets verkeerd met me voor. En krijg ik voorgoed aan Denk Denkt aan de kinderen en slaat u erdoor. Maar spreek ze dan dikwijls van mij. Zie.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 Dan ben ik als een prins zo rijk. Ja, akoestisch gaan we zeker. Dat, uh, dat is nog een experimentje dat we dus even willen doen. Maar, ik wil jullie ook nog even vertellen, elk of om de maand uh, is Ruigoord uh, Klassiek. Dus de volgende keer is de eerste zondag van oktober en op de website zal vaststaan, komen te staan wat het is. Mijn grootste vermoeden, maar het moet nog even bevestigd, is dat het Suzanne wordt En zij is een Belgische accordeoniste... die niet bang is om te experimenteren. Dus prachtige klassieke werken... en hele gave, spannende effecten... waar ze soms zo'n trilplaat waar je op af kunt vallen... Hè, chanties um, kunt staan en dat dat dan ook een effect met de accordeon geeft. Dus heel goed, heel te gek. Wees altijd welkom. En nu... die Bach ter Bachen... U heeft hem in het begin al gehoord, de prelude van de eerste suite, maar dan zonder versterking. bert jan dankjewel voor de techniek. Uh, Sylvia, dankjewel voor de opname. Mensen achter de bar, dankjewel voor de gezelligheid. En vooral jullie, lieve vrienden van Ruiggoorts en van de liefde voor muziek, dankjewel dat jullie dit moment met mij ook wouden delen. Oprecht, merci. Yeah. <laughs> it. Dit is voor de temping. Ja, dit is dus Brandon Walsh op de Sellow. Uh, vandaag is het 4 augustus 2024 in de kerk van Ruigoort. Veel luisterplezier.